6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen en Joost Ja, het gaat snel. We zijn alweer aangekomen bij het laatste half uur van het Nieuws Co-verkiezingsdebat. Er vindt nu een grote stoelenwisseling plaats. Bij ons nemen plaats Mark Rutte van de VVD, Jesse Klaver van GroenLinks en ik zie ook Kees van der Staaij van de SGP. Maar is het nos kanaal, Mark Hokken. In Amsterdam hebben 10.000 huishoudens. die werden getroffen door een grote stroomstoring. weer elektriciteit. Netbeheerder Liander is druk bezig om de rest van de gedupeerden. weer aan te sluiten. Op dit moment hebben we. een derde van het aantal adressen... dat zonder stroom zat. hebben we weer aangesloten. Het gaat om 10.000. De rest zijn we hard van aan het werk. maar we kunnen nog geen exacte eindtijd aangeven. Op sommige plekken kan het nog de hele avond duren. voordat mensen weer stroom hebben. De storing in Amsterdam ontstond vanochtend. toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Het geplande experiment met wietteelt gaat vier jaar duren. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer... dat in die periode hennep mag worden geproduceerd... en mag worden geleverd aan coffeeshops in de zes tot tien gemeenten die meedoen. De hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. Het proces tegen de voormalige baas van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is opgeschort. Volgens de advocaat van Otto is hij gebroken... en kan Otto het niet aan om voor de rechter te staan... Hij wordt in de gevangenis vernederend behandeld... en dat trekt hij niet meer, zegt zijn advocaat. Wanneer de detentieomstandigheden waarin iemand zich bevindt... voorlopig niet zo extreem zijn als bij Klaas Otto... Hmm. dan kun je na langere tijd natuurlijk verwachten dat hij breekt. Klaas Otto wordt onder meer verdacht van witwassen, bedreiging... brandstichting, afpersing en zware mishandeling. Hij zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest... Een psychiater gaat hem onderzoeken om te kijken hoe het verder moet met de rechtszaak. Minister Bruins voor Medische Zorg moet eerst op zoek naar geld... voordat hij de nieuwe donorwet in de ministerraad kan bespreken. Er is volgens Bruins tot 70 miljoen euro nodig om het systeem op te zetten... te onderhouden en mensen voor te lichten over de donorwet. Twee jongens van 7 en 9 jaar hebben gisteren in Dordrecht... in de Bosjes een revolver gevonden en er twee keer mee geschoten... De vader van een van de jongens belde de politie. Die hoopt dat er nog sporen op het wapen zit... om achter te komen van wie het is en hoe lang de revolver al in de bosjes lag. In de Thalys van Frankrijk naar Nederland is een vechtpartij geweest. Acht Britten zijn opgepakt bij aankomst op Amsterdam Centraal. En ze hadden zich ook op andere manieren misdragen in de trein, zegt de politie. Toiletten onbruikbaar gemaakt, dingen kapot gemaakt en gerookt in de trein... En daarop hebben wij gezorgd dat er een aantal politiecollega's... op Centraal Station de trein op heeft gewacht. En daarbij in totaal acht aanhoudingen heeft verricht onder de Britten. Voetbaltrainer Pep Guardiola heeft een boete van 20.000 pond gekregen... van de Britse Voetbalbond... omdat hij een Catalaans lintje droeg op zijn borst tijdens wedstrijden. Hij wilde daarmee de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië steunen. En het uitdragen van politieke symbolen op het veld is verboden. Wielrenner Wout Poels heeft de wielerkoers Parijs-Nice verlaten. In de zesde etappe ging hij enkele kilometers voor de finish hard onderuit. Valpartij, van wie? Ai, dit is niet best. Wout Poels ligt daar, potverdorie. Ongelukkig moment voor de Nederlander. De man waarvan we dachten dat hij Parijs-Nice dit jaar zou kunnen gaan winnen. Wat is gebeurd. Hoe erg de verwondingen van Poels zijn is niet bekend. De Nederlander won deze week de tijdrit en stond tweede in het algemeen klassement.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 De verkeersinformatie krijgt u nog van ons. Wij Nanswaan bij de ANWB. De avondspits lost snel op. Rond Amsterdam staan bijna helemaal geen files meer. Rond Utrecht en in het zuiden is het nog wat drukker. Het is vooral de nasleep van een paar ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat een van de langste files tussen Everdingen en Zaldommel. 15 kilometer met een half uur op ons Op de A27 is meer vertraging van Utrecht naar Breda... tussen Everdingen en de brug bij Gorkum. Drie kwartier extra reistijd in 17 kilometer file. Op de A50... Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk. Het is weer van de weg af, dat was bij knopend Ewijk. Er staat vanaf Os-Oost tot Ravenstein nog wel 7 kilometer file met een uur op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os door een gestrande auto bij Heteren nu 5 kilometer. NPO Radio 1 NOS NTR Welkom terug bij Nieuws en Co. Met het verkiezingsdebat nu aan tafel de VVD, GroenLinks en de SGP. Nieuws en Co. Het verkiezingsdebat. Met Lara Renze en Joost Vullings. Maar we beginnen weer met een lokale politicus. Aangeschoven is Frans Chatterier uit Venlo. We hebben het eerder met u gehad over veiligheid. Over het gevoel van onveiligheid en de politieinzet. Wat zou u willen van de landelijke politiek? Wat wij willen, en wij, en wij is de gemeente Venlo, maar dat geldt natuurlijk voor vele steden, is dat wij meer mogelijkheid krijgen om de capaciteit van de politie te kunnen bepalen op momenten dat het nodig is. En ook de regelmogelijkheid wanneer dat nodig is. En niet alleen als er een incident is waar dan een busje ME als in één keer op het komt, maar ook van tevoren en daarna. Ja, meneer Rutte, het is dus eigenlijk een beetje, beetje, beetje afstand doen... van het idee van de nationale politie, die nu overal de... Nou, dat, niet, dat mag blijven, maar die bepalen heel erg hoeveel agenten waar zijn... Ja, en dit is dus een oproep vanuit Venlo, van ja, wij willen daar zelf meer zeggenschap over hebben. Ja, dat, dat vind ik ook seri serieus te nemen, uh, want Venlo, uh, ja, grote gemeente, heeft hier natuurlijk ervaring mee. Uh, wat je ziet is dat wel al, uh, heel recent nog, de mogelijkheden voor de politie om ook lokaal meer maatwerk toe te passen is verruimd. We hebben nu ook de evaluatie liggen van de politiewet, hè, dus we gaan nu ook praten over wat moeten verbeteren aan die wet... En ik denk dat je dit soort signalen heel serieus moet nemen. Wat kun je nou doen om lokaal meer maatwerk mogelijk te maken... zonder dat je het idee van de nationale politie... waarmee je wat makkelijker ook capaciteiten kunt verschuiven... door het hele land loslaat. Want dat blijft een Maar u bent dus meter. wel bereid om, om dus de lokale driehoek, zoals dat dan heet... die over de veiligheid gaan, om die meer ruimte te geven. Ja, dat, dat is dus recentelijk al verruimd. En ik denk in het kader van de evaluatie van de wet nu. Hè, die is nu vijf jaar bezig en wetten moet je ook steeds tussentijd willen verbeteren. Het is nooit perfect de eerste keer. Ik denk dat het goed is om... Uh, hier ja. naar te kijken. Meneer Van Stijven, SGP. Ja, de wet moet niet alleen worden geëvalueerd. maar de wet moet ook gewoon goed worden uitgevoerd. Er staat in de nieuwe politiewet dat u per 5000 inwoners recht hebt op een wijkagent. En dat zou al enorm helpen als dat in het hele land het geval is. Wat er nu gebeurt is gezegd, ja, eigenlijk hebben jullie daar wel recht op. Maar in die grote steden in de buurt bijvoorbeeld zijn er meer nodig. En we halen ze het even bij jullie weg. En wij pleiten ervoor, zorg nou voor voldoende geld... en eh, dat er ook echt recht gedaan kan worden aan wat er nu al in die wet staat. Per 5000 inwoners moet een wijkagent gewoon altijd beschikbaar zijn. En gaan we dat nu echt regelen, vraag ik ook aan de heer Rutte. Nou, ik, op zich ben ik het eens met Van der Staaij... Eh, dat het van belang is dat je veel wijkagenten hebt. En ook eh, buiten de grote steden. Maar het is, zoals ook de heer Van der Staaij weet... Eh, nou eenmaal zo, dat je beperkte middelen hebt. Je kunt niet eh, eindeloos natuurlijk eh, agenten blijven verschuiven. Dus we zullen de komende tijd op moeten toezien... dat je én in de steden waar veel problemen zijn veiligheid hebt... maar ook al op het platteland aanrijdtijden van de politie... wijkagenten ook goed geregeld is. Je is er klaar van GroenLinks. Maar re, hoe het nu in de wet is geregeld is dat burgemeesters wel degelijk kunnen meepraten over hoe het wordt verdeeld, maar dat is, dat is centraal geregeld. Eén keer per jaar zo beetje kan je zitten en het hele punt wat, wat u maakt is terecht, soms is er gewoon een incident in, de, in, in mijn gemeente en dan wil ik niet alleen op de dag dat het gebeurt, maar het betekent extra aandacht voor die wijk. En dan heb je als gemeente en als burgemeester, die gaat over de veiligheid, echt te weinig middelen in, hand. in, in, in handen en dat heeft twee redenen. Eén, omdat het allemaal centraal wordt geregeld via die nationale politie, dus dus daar zal je in de wet toch echt moeten kijken... Of dat daar meer ruimte komt voor de burgemeester. En ten tweede, het ja, is gewoon een capaciteitsprobleem. Want of burgemeesters kunnen wel nog veel meer meepraten. Maar als er te weinig agenten zijn om in te zetten... dan denk ik dat dat gesprek op niets uitloopt. En ik denk dat dat nu vooral aan de hand is. Dat het niet eens altijd onwil is van de leiding van de nationale politie. Maar dat ze keuzes moeten maken in schaarste. En dat dat ook betekent dat er inderdaad de komende jaren... We we er moet, naartoe moeten werken, dat we weer meer agenten bij komen. Ja, dan, eens, en daarom is het ook goed dat we ook de komende jaren... met brede steun in de Kamer, merk ik, buiten de coalitie ook uh, extra... Hè, weer honderden miljoenen extra uittrekken voor de politie. Dus uh, ik denk dat het verhaal van Klaver van een aantal Z uh, klopt. Nou, ik, ik proef dat het gaat verbeteren in de toekomst, maar het kan nog even duren. Het traject is uh, ingezet op zijn haast. Maar ik zag toch uh, een tevreden gezicht daar uh, aan de overkant. Nou goed, uh, een beetje. We gaan naar de stelling die ingebracht is door uh, de VVD. Wie niet wil integreren moet zwaar gekort worden op zijn bijstandsuitkering. Politiek leider van de VVD, Mark Rutte, leg ik kort even uit. Ja, kijk, euh, het is heel belangrijk dat mensen meedoen in het samenleving. Je hebt een fijn land als iedereen meedoet, euh, zijn steentje bijdraagt. En natuurlijk als het niet lukt, als het tegenzit, dan euh, is er een fatsoenlijke uitkering. Maar wat we helaas zien is dat er euh, toch euh, groepen zijn... mensen met een, die uit het buitenland zijn gekomen die niet integreren. Die als het ware een stukje buitenland hier in Nederland vormen... En, ook onze basiswaarden de gelijkheid van man en vrouw, het leren van onze taal, eh, eigenlijk niet eigen maken. En ik vind het ingewikkeld of eigenlijk niet acceptabel dat wij dan aan hardwerkende Nederlanders vragen om voor deze groep ook de uitkering op te hoesten. Eh, mijn stelling zou zijn, eh, dit land is er voor de doeners, niet voor de profiteurs. En dat principe moeten we weer centraal stellen. Meneer Klaver. Ja, dit, is, dit, is, dit is vintage Rutte. Zeg maar. Hij heeft dezelfde stelling bedacht. Dus ik zie me dan voor me hoe hij zich opsluit in een torentje. En dan komen er altijd van die gave stellingen uit. Als uh, geen geld naar de Grieken. En uh, uh, allemaal duizend euro. Of mensen die naar Syrië gaan. Die, ja, die mogen daar van mij sterven. En deze valt voor mij een beetje in diezelfde categorie. Het, het klinkt lekker stoer. en het is, het is een gave stelling. Maar gemeenten hebben op dit moment eigenlijk al alle middelen in handen. Om mensen die niet meewerken tekort op een uitkering. Dus mijn simpele vraag... Aan, aan Mark Rutte zou zijn... wat moet er dan precies veranderen in de wet? Want gemeenten kunnen het al doen. Zeker. Maar dat betekent dus dat ik begrijp... ik ben heel blij met deze reactie... Uh, dat GroenLinks uh, in de gemeenten... dadelijk na de gemeenteraadsverkiezingen... gaat zorgen dat mensen die niet... bezig zijn de taal te leren, mensen die niet bereid zijn... om een tegenprestatie te leveren... de mensen die zeggen, nou, ik heb die uitkering, maar... Ik, ik, hè, we hebben hele grote groepen mensen in de bijstand zitten met een allochtone afkomst, die de taal niet spreken, die niet meedoen. Dat GroenLinks nu zegt, samen met de VVD, ik vind dat echt winst, dank daarvoor, groot moment. Uh, zegt, wij gaan samen in die gemeente gaan we daaraan trekken. Ik had zelf een ander beeld van de lokale Rutte, programma's als, van GroenLinks. Als Rutte maar als het te aardig wordt, dan moet je er goed voor gaan zitten. Kijk, het hele idee en hoe dat nu in de gemeente gaat, is dat ze eigenlijk al kunnen ingrijpen. Maar in heel veel gevallen gebeurt het niet. En waarom niet? En dat zijn dus niet alleen GroenLinks. Wethouders, dat zijn ook VVD-wethouders. Ik las bijvoorbeeld de VVD-wethouder uit Zandam. Die zegt, ja, je kan wel nu gaan ingrijpen... mensen kort op hun uitkering. Maar dan krijgen we problemen in onze stad. Want mensen komen op straat, gaan de criminaliteit in. En daarmee zie je dat gemeenten van de mogelijkheden die er nu zijn... geen gebruik maken. En dat zijn ook heel regelmatig VVD-wethouders... omdat die eigenlijk het veel verstandig vinden. Nou, dus ik zou willen zeggen... Heel, ik, wil graag, niet, ik wil die namen van gaat, de wethouders gaat, wel eens hebben, want daar mag ik dan mee bellen. Uh, en ik wat, wil even weten wat SGP-wethouders nou, doen. Maar ik zou in zo geval. u graag willen zeggen, laat het Heere, bij de gemeente liggen. Wat doen SGP-wethouders in zo'n geval? Wat SGP-wethouders zouden doen, is zeggen we hebben al een wet waarin in staat... dat als mensen niet Nederlands willen leren... dat we ze korten op de bijstand. En dat is ook terecht. Want als je eh, aan de ene kant voor de bijstand aan aanmerking wil komen... moet je aan de andere kant ook bereid zijn... om eh, ook die taal te leren en te integreren. En, en inderdaad, GroenLinks was daar tegen destijds... omdat ze dat stigmatiserend vonden. Daar ben ik het niet meer eens. Ik ben In, in dat opzicht sta ik aan de kant van de VVD. Ik zou wel richting VVD willen zeggen... laten we wel erop letten dat het niet genoeg is... dat mensen de taal leren en een baan krijgen. Want pas nog in Amsterdam, schrok ik toch ook alweer van verhalen... Eh, van mensen die zeiden van ja, ze hebben een baan, ze hebben een goede opleiding... maar ze vinden eigenlijk wel dat iemand die bijvoorbeeld van moslim-christen wordt... dat je die eh, met geweld eh, kan tegemoet treden. Dat, dat daar gewoon ook eh, bedreigingen plaatsvinden. En dan denk ik, dat is ook die basiswaarde van gewetensvrijheid in het geding... waar we palver moeten staan. En dat kan je niet zo makkelijk regelen met even kort op een uitkering. Nou, ik ben het natuurlijk met Van der Staaij helemaal eens. Kijk, mijn stelling is deze. Als je uh, thuis bent, een uh, uitkering ontvangt en geen tegenprestatie levert, niet probeert aan de slag te komen, je, komt, je bent van buitenlandse afkomst, je snapt niet wat voor samenleving we zijn, je spreekt de taal niet, dan is de kans dat je integreert is praktisch nul. Ik ben het natuurlijk met Van der Staaij eens. Mensen die wel de taal leren die wel aan de slag zijn, dat betekent nog niet dat alles goed gaat. Dat klopt. Dus je moet heel scherp blijven. Maar, maar, maar, kijk, mijn, mijn voorstel is... Waar, maar, maar valzor, mijn, nou, mijn voorstel meneer, mijn. is, mijn. Vanzor, meneer, is dat, dat we in de... Zegt, geef mij het nummer van die wethouders en geef me de namen. Dan ga ik erachteraan. Dit zijn gemeenten Raadsverkiezingen. Hm. En je moet dit overlaten aan de gemeente. Er staat, er is al een wet en het kan. En wat u nu lijkt voor te stellen, is te zeggen. we gaan nu nog een wet we gaan het nog strenger opleggen vanuit Den Haag. En dan zou ik nee. tegen zijn. Want het moet bij de lokale maar dat overheden. Is, dat dat is dat is is, dus wat, dus wat gaat u doen? U stelt dit voor. Maar wat, wat is moet u voorstel, veranderen? we moeten veranderen? Uh, Landelijk debat. En het gaat over gemeenschapsverkiezingen. Dus Klaver en ik zijn het eens. Nee, we moeten veranderen, vraag ik. Dat is dat de GroenLinks uh, mensen in de gemeente nee. en die paar VVD'ers die dat blijkbaar nog niet doen. En de meesten doen het wel, dat die wel gaan handelen. Nee. Nee, maar was, zei, zeggen, je luister, zacht, maar als je een, een uitkering hebt en je spreekt de taal Rutter? niet... of je levert geen tegenprestatie... dan zul je dat moeten doen. Maar dit is wat ik, en wat ik, zo, mooi vond, wat ik nou zo mooi vond van Klaver net... is dat hij zegt, dit, ik ga dat organiseren... Nee, dit, dat nee, die nee, GroenLinks-mensen nee. in de gemeente dat ook nee, gaan nee, dit, doen. Dit, zijn, dit, zijn, dit, dit is precies wat u altijd doet... in de debatten, uh, gewoon de, de, langs het verhaal heen gaan. Nee, het hele punt is... je moet het aan gemeenten laten... maar het komt nu over als we zeggen: nee, we gaan het nog strenger maken. En daar gaat het niet over. En ik vind hier echt een dubbele moraal in zitten bij de VVD. Namelijk als het... Het gaat over mensen in de bijstand of mensen die een, een uh, werkloosheidsuitkering krijgen en er gaat iets mis. Dan wint u, daar moeten we hard in optreden. En als de gemeente dit niet doet, geef me het nummer van die wethouders en dan ga ik ze bellen. Maar dat hoor ik niet. Dat hoor ik niet als bankiers van de, van, van de Rabobank... een boete krijgen van 3000 euro omdat ze honderden miljoen hebben gefraudeerd. Dat hoor ik niet als iemand in Amsterdam 100 woningen bezit en zich niet aan de regels houdt. Dat we de regels daar gaan versterken. En als meneer Hamers van ING. 50% meer ja, maar... salaris krijgt, ja. dan, zeg ik u niet, dan hoor ik u niet zeggen, we gaan hier de regels in Den Haag aanscherpen, zodat wij als politiek ervoor kunnen zorgen dat dat, meneer... dat, dat, dat, dat niet omhoog gaat. Klaver, u, bent u meet, u bent u meet een... met twee maten, Nee, u, bent, u, u meet met twee maten. Meneer Klaver, u, bent een, u heeft u zich op de stelling voorbereid uit de gedachte dat ik hier een voorstel zou doen om landelijke regelgeving aan te scherpen. Ik zeg nog een keer tegen u, dat is mijn voorstel niet. Mijn voorstel is dat waar we wetgeving hebben, die heeft geregeld dat je de taal moet leren, die heeft geregeld dat je een tegeninsultatie moet leveren. Dat wij dadelijk, of het nou GroenLinks is of SGP of VVD. In die gemeente het belang dat mensen met een allochtone achtergrond zich snel integreren in deze samenleving. Snap wat voor land te voorkomen. Dat die grote groep Syrische vluchtelingen uit 2015 die dadelijk ook in de bijstand blijft zitten, nog tientallen jaren. Zoals dat gebeurd is. Dat is mijn grote nachtmerrie in de jaren negentig. Maar... Met een groep, wacht nou even, wacht even af. Met een groep mensen die van buiten is gekomen, dat we dat, hè, wat toen mis is gegaan, dat dat niet nog een keer gebeurt. Dan moeten we dus met z'n allen, ook uw mensen, in die gemeente ervoor zorgen dat we niet nee. pemperen en zeggen ach wat zielig, u wilt de taal niet leren, u wilt geen tegenprestatie, dat vervelend. Nee, dat we gaan handhaven. Tot slot nog een Kleine bemiddelingspoging doen. De kleine zijn nu uit vooruit het woord gevoerd, maar ik proef hier wel dat het. Knuppelen wordt, of dat het knuffelen wordt. En ik denk dat we um, het allebei nodig hebben. En uh, grenzen stellen en kansen bieden. Maar het, punt wat ik, het punt, meneer Rutte, wat ik wil maken, is het volgende. Uiteindelijk kan wij hier niet aan tafel beloven hoe gemeenten hierin gaan optreden. Dat moeten ze, nam, dat moeten ze namelijk zelf weten. Gaan waar we wel, waar, we, wel, we, waar we wel tegen kunnen optreden, u en ik, is als er dit soort bonussen worden uitgekeerd, door daar bijvoorbeeld wetten voor te maken. En dat doet u niet. Dus u heeft een grote mond als het gaat over mensen in de bijstand. Maar niet als het gaat over bankiers. Dat is meten met twee. We maten. Hebben en het gaat om en mijn pleidooi is, dat We dat gaan denk ik naar een weder. andere stelling toe. Dat lijkt me een heel goed idee. We gaan naar de stelling van, de, van de GroenLinks. Dat is een stelling over de zorg. En die luidt de marktwerking in de jeugdzorg en thuiszorg moet worden afgeschaft. In 30 seconden. Waarom? Als je spreekt met mensen die in de zorg werken... Uh, dan zijn ze op de allereerste plaats heel trots over het werk wat ze doen. Maar op de tweede plaats hoor je ze eigenlijk zeggen... we redden het niet meer, de de bureaucratie waar we mee te maken hebben. Het extra werk wat we de afgelopen jaren hebben gekregen. Het aantal minder collega's, het mindere salaris. Het water staat ons aan de lippen. En eigenlijk is een belangrijke oorzaak daarvan... dat gemeenten verplicht zijn om aan te, aan te besteden. En daar willen wij vanaf. U kijkt het Mark Rutte aan alsof hij dat zomaar met een pennenstreek nou, ongedaan kan maken. Nou ja, hij heeft het in ieder geval ingevoerd. Dus als je iets kan ah, invoeren, kan je het ook weer... Uh, kan je het ook wel schaffen, ja ja, kijk, op zich heeft Klaver een punt... Eh, dat er eh, veel bureaucratie nog in de zorg is die weg moet. Maar wat hij eigenlijk voorstelt is om eh, de manier waarop we nu afspraken laten maken... tussen gemeenten en zorginstellingen, dat hij dat weer helemaal wil omgooien. Dan moet je eerst eindeloos in Europa discussie gaan voeren. Vervolgens ben je jarenlang aan het vergaderen. Ik zou zeggen, laten we nou ervoor zorgen dat het systeem wel gaat werken. Dat we liefdevolle zorg bieden en de problemen oplossen... zonder weer het hele systeem om te gooien. Want je zult, aan... toch uiteindelijk, je zult uiteindelijk toch afspraken moeten maken tussen aanbesteden... En Sorry, wat gemeente. zei je, meneer Van der Sterk? Ja, de hele discussie gaat over een verplichte aanbesteding. Maar ik, ben, ik heb meegedaan aan de, zowel de wet op de maatschappelijke ondersteuning... als in de jeugdwet. Er staat helemaal geen verplichte aanbesteding in. Er is een verplichting sinds 2016 voor bedragen boven de 750.000 euro. O, oh, de moet, regels. Moet er aanbesteed worden. En dat is het interessante. Mark Rutte... Noemt mij, vaak wel, ik noemt mij wel eens een eurofilm. Maar hier zegt hij, het mag niet van Europa. Dus gaan we niet doen. We hebben een initiatiefwet gemaakt. Die hebben we naar de Europese Commissie gestuurd. Om er zijn zoveel problemen hier op dit moment in de zorg. En wat ik nou zou willen is dat u niet gaat zeggen... nee, ik verdedig de Europese Commissie. Ik verdedig de mensen die in de zorg werken. En we gaan met ja, Brussel praten om te kijken... Probleem. op welke wijze we ervoor kunnen zorgen... dat die verplichte aanbesteding niet nodig is. En ik zeg, maar nationaal willen één we dat dan... helemaal niet. Dat wil niemand. Dat is het opvallende. Dat we hebben allemaal gezegd, en dat kan ook in de praktijk... ook met kleine bedragers van allerlei gemeenten die Zeker. werken helemaal niet met ja. Europese aanbestedingen. Die zeggen gewoon... iedereen die de goede zorg wil hebben voor een verantwoorde prijs... die bieden we die mogelijkheid. Ja. Het Alleen. zogenaamde Zeeuwse model wordt op heel veel gemeenten gehanteerd... met hele goede resultaten. Maar het vervelende is dat inderdaad op grond van die Europese regels... waar eh, GroenLinks altijd zo enthousiast achteraan huppelt... en de VVD schoorvoetend achteraan loopt... dat we daar nu eh, mee te maken krijgen... dat we dan hele ingewikkelde toestanden nou, kijk, krijgen. Best... Ik zou zeggen, ja, maar... meer echt lokaal hier... Ja, minder maar, Europa. Zojuist, je mag niet door de debatten heen praten. Maar ik heb het toch heel even gedaan met onze lokale collega uit Wierden. Die werken met 14 gemeenten samen. Die zitten dus ver boven die 750.000 euro. Die moeten aanbesteden. Die hebben daarin niet de keuze. Ik zeg trouwens ook niet dat als een gemeente het wel zou willen. Dat het dan niet mag. Nee. Ze moeten daarin zelf kunnen kiezen. En wat ik graag zou willen. Is dat we in ieder geval hier als landelijke politici. Want dat kunnen wij betekenen voor ja, de mensen okay, in het land. Klaar, naar Europa ja. gaan. En we hier vragen U om een uitzondering. U gaat nu, gaat nu uh, naar een windmolen in Europa. Uh, lopen schreeuwen. He, blaffen naar de, maar, de maan in zijn, Europa, al goed. Zijn goed. Nou, als ze op zee zijn wel. Uh, maar meneer Klaver, u gaat nu, he, lopen blaffen naar de maan. Het gaat is iets anders. Blaffen naar de maan. Het gaat echt gebeurt. om iets anders. Dan heeft u en die ga wat we wat scherper maken. Want uit. uiteindelijk is de vraag de volgende. Even los van hoe precies die aanbesteding Europees of niet. Daar kun je eindeloos over doorpraten. Maar je moet het organiseren dat er afspraken komen tussen een zorgaanbieder en een gemeente. En, en, en in het belang is dat. Dat is een belang van mensen die zorg nodig hebben. En die kennen we allemaal. Opa, een opa of oma of kind hebben we allemaal wel in onze die die zorg nodig heeft. Dan weer de best denkbare zorg. Nou is het punt het volgende. Als je geen strakke afspraken laat maken tussen een gemeente en een zorgaanbieder, dan loop je het risico dat je teruggaat naar de oude situatie. Zoals vroeger in Amsterdam. U herinnert zich dat? Waarin je die hele grote zorgaanbieders had die slechte kwaliteit leverden. En de vraag is toch wel vrij fundamenteel: zijn we hier bezig de belangen te verdedigen van de mensen die die zorg nodig hebben? Daarvoor zit ik hier. Of, meneer Klaver, heel eerlijk, bent u de belangen aan het verdedigen van de zorgaanbieders, die grote mologgen? Is dat het belang? Is dat een lobby in uw partij misschien? Die u wilt honoreren, ja. Ze vroegen eerst om 1,4 miljard. Maar ik zei, dan moet je bij de VVD zijn als je, als je die wil hebben. Kijk waar het om gaat hier, meneer Rutte. Dat is dat. Soms heb ik wel eens het idee. Ik heb u hoog zitten, laat ik eerlijk zijn. Ik, ik, heb, u, ik heb u heel hoog ik zitten. Ook. Maar soms heb ik het idee dat ik het idee dat die acht jaar torentje er misschien wel heeft gezorgd dat die zicht op de werkelijkheid hier in de samenleving een beetje is vervreemd. Als je praat met zowel mensen die in de zorg werken, als mensen die zorg ontvangen, dan lopen die belangen eigenlijk gelijk op. Omdat ze zeggen, juist doordat die, door die aanbestedingen, hebben mijn zorgverleners, dus mensen die in de zorg werken, die hebben zoveel extra administratieve druk gekregen, dat ze minder tijd voor de verzorgenden hebben. En Daarbij lopen ja. die belangen gelijk op ja, maar de Rutte en komen het dus zei... voor allebei op. En waarom ja. gaat hij niet met mij meestrijden in Europa? Ja, zat... bent u bereid, dus U bent premier, premier, u komt vaak in Brussel... bent u dus toch bereid om op zijn minst proberen te blaffen aan de maan? Nou, volgens mij, wat je dan eerst het over eens moet zijn... is dat het van belang is dat je die afspraken laat maken... tussen een gemeente en een zorgaanbieder. En ik ben eerlijk gezegd er nog niet van overtuigd... dat Klaver überhaupt dat belang ziet. Dat hij eigenlijk zegt, zoals het vroeger was geregeld... Hè, GroenLinks valt vaak terug naar vroeger. Dat zoals het vroeger was geregeld, hè, die goede oude tijd... die hele grote mologgen die die zorg aanboden, waarbij er heel veel kritiek was op de kwaliteit, daar moeten we naar terug. Terwijl ik naar maatwerk wil. Nou, hij heeft Klaver op één punt gelijk. Het gaat niet altijd meteen goed als je iets verandert. Een van de dingen die niet goed ging, is dat er onvoldoende gekeken is naar, betalen we fatsoenlijk? Dat is de afgelopen jaren in de wet veranderd. Er moet nu fatsoenlijk betaald worden, zodat mensen ook een fatsoenlijk salaris in de zorg krijgen. Nee, dat dat is een van ik de ik dingen die wij tussentijds heb gerepareerd hebben. ik wil voorkomen ik heb één vraag dat aan we, aan wat we wat we nu hebben, ik heb meer maatwerk, meer zorg voor de mensen die het echt nodig hebben, dat we dat loslaten in het belang blijkbaar van een GroenLinks-lobby van hele grote zorg. Dat ja, goed, nog ik even naar Klaver, ik klaar. Ik zou, een, discussie ik zou nog een ding ja, ik zou één ding Het is echt een discussie tussen deze gaat, Dus Ik wil nog één keer het woord geven aan Klaver. Dit gaat over het belang van patiënten en mensen die in de zorg werken. En ik heb u één vraag gesteld. Ik zou zo graag met u en eigenlijk met de hele Kamer richting, richting Europa willen aangeven. Wij willen af van die verplichte aanbesteding in de zorg. U heeft altijd een grote mond over wat Europa niet moet doen. Hier kunnen we heel concreet iets betekenen voor al die mensen in het lokale bestuur. Ik zou u bijna spreekwoordelijk de hand willen reiken. Laat Laten we dit dan nou met elkaar oppakken? Ja. Daar is hij weer. De hand. Ga, gaat hij gaat nee, komen ik, of niet? Ik, ik nou, dan ik, dan zou ik daar verenikvolgdels krijgen. Van een jaar geleden waar hij... Wat, kan wat, toch? Hij en asje probeerden krampachtig elkaars hand ja, maar, te maar, grijpen. Maar vraag, nee, maar mijn punt vraag, is inhoudelijk. Laten we samen optrekken. Mijn punt is ook inhoudelijk, maar u gaat er niet op in. Ik zoals wil, u er nooit op inhoudelijk punten in gaat. De vraag is, bent u bereid naar Brussel te gaan? En dan is mijn antwoord, dat ik voordat ik die vraag kan beantwoorden... Van Klaver wil horen en die vraag beantwoordt hij niet... of hij überhaupt ziet dat als het vroeger ging, het maken van as tussen zorgaanbieders en gemeenten niet werkt. Dat het gaat om maatwerk, om goede zorg ter plekke. En dat het betekent dat je een systeem moet hebben... waarin je op een of andere Als... manier organiseert... dat die afspraken gemaakt worden. Als dan voor ons blijkt, zeg ik tegen Klaver... dat wat er in Europa maar gebeurt, dat eens niet goed werkt... ben ik bereid om met M hem naar te kijken. Meneer Rutte, ik, ik spreek met al die mensen uit de zorg. Natuurlijk moeten er goede afspraken Kort worden gemaakt. Even. Wat ik wil, is de verplichte aanbesteding... Die moet weg. En dat er goede afspraken moeten worden gemaakt, natuurlijk. En met mijn 31 jaar ja, kijk even. ik alleen maar vooruit. Nee, nee, nee, we, we, we gaan nu in cirkels ronddraaien. Dus ik, uh, ik denk dat dit debat uh, nog wel op andere plekken nog plaats gaat vinden. Dat, dat idee heb zomer. ik zomaar. Wij gaan door naar uh, Kees van der Stij. Uh, die zit ook aan tafel. Uh, uh, de laatste stelling uh, komt van de SGP. Er moeten meer koopvrije zondagen komen. Leg eens uit. Ja, het is wel mooi hè? om met wat rust nog te eindigen... na al deze pittige debatten vanmiddag. Voor de luisteraars die het nog anderhalf uur vol hebben gehouden. Uh, ja, meer koopvrije zondagen. Uh, ik zie de zondagsrust letterlijk als een godsgeschenk. Heel veel mensen die het misschien niet zo letterlijk zien geloven ook wel en merken ook wel hoe ontzettend goed het is... ook om een dag van rust te hebben. We zien dat steeds meer gemeenten zich ook nu gedwongen voelen... Uh, om ook op zondags die winkels open te gooien. Want de buurgemeente duurt het ook. Nou, kijk, de VVD heb ik eerlijk gezegd... alle vriendschap wel een beetje opgegeven op dit punt. Uh, die, heb, uh, die, die zeggen eigenlijk die, tegen die kleine winkeliers die daar niet aan willen... Uh, stem maar SGP. Mm. Nou, daar leg ik me dan bij neer. <lacht> maar GroenLinks, uh, ja, daar denk ik van... Het is, het is uh, altijd is GroenLinks tegen het ongebruidelde kapitalisme, hè, midden in de week. Maar zondags niet. Uh, zondags is het inderdaad van. Zing ik ook al laat mijn kinderen, ja. laat ja. ze maar komen, die, die, die, die ronkende dieseltjes. Uh, en die bevoorradingswagens. En laat die werknemers maar aan de slag gaan. Uh, en ik weet dat GroenLinks nu ook met een kantinetour bezig is. Uh, misschien, uh, gewone mensen spreken tegenwoordig ook heel veel. Zou, die ook niet, zou je zich ook niet sterk willen maken voor iets meer. Rust. Klaver. meer. Klaver. vrije zondag. Kijk, um, persoonlijk zit ik hier dubbel. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, vind ik het heel fijn dat in Den Haag, waar ik woon... dat ik op zondag mijn boodschappen kan doen. Dat maakt het organiseren van ons gezin uh, een stuk eenvoudiger. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Tegelijkertijd denk ik dat voor heel veel mensen ook geldt... dat het ook heel fijn is om een stad te kunnen zien of een, een dorpskern... zonder dat de winkels open zijn. En beseffen we ons heel goed dat voor kleine winkeliers het enorme druk met zich meebrengt. Ik vind het heel goed dat de verantwoordelijkheid... of winkels wel of niet open moeten zijn... dat die ligt bij gemeenten. Omdat die veel beter dan u of ik kunnen inschatten... of zo'n winkel open moet. En u begon met dat het, uh, dat het een, nou ja, een godsgeschenk is. Uh, de, de, de zondag en, en die vrije dag. Dat mag u vinden. En ik vind dat ook een heel legitiem standpunt. Ik wil alleen nooit in, Nederland, in een land leven. en in een Nederland waarin de meerderheid een dictatuur oplegt aan de minderheid. maar ook niet waarin de minderheid een dictatuur oplegt uh, op aan de meerderheid. En dat betekent, wat mij betreft, dat we dat niet landelijk regelen. maar aan gemeenten laten om daar keuzes in te maken. En ik kan me zomaar voorstellen dat de kans op een koopzondag in Barneveld niet zo heel groot is. Maar legt u dan ook de mensen in Amsterdam of Rotterdam de niet op, op dat er ja, zondag hoe de winkel zit? Ik weet niet GroenLinks daar nu mee omgaat. Want kijk, dat het zeg ik bij ook: als het gaat om. Ja, maar GroenLinks ook die doet er in al die gemeenten mee. Het gaat toch ook om die gemeenten. Is daar nou nog een gemeenschappelijke nou, lijn? Nee, nee. Ook wat om dat, te kijken nee, naar nee. groen en sociaal. Nee. Ja, Jongens, dat, laten we ook een beetje oppassen. Laten we ook Daar Heb je ook mooie verhalen over gehouden? Of zeggen we van... Nee, maar we vinden het juist uh, heel belangrijk dat uh, alles open gaat. Zal ik u nou eerlijk zijn? Daar hebben wij geen lijn op. Dat verschilt namelijk per gemeente. Gemeenten moeten zelf keuzes kunnen maken... wat ze wel... En wat ze niet willen. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Daar gaat lokale democratie over. Moeten zich voorstellen dat ik ga bellen met al onze fractievoorzitters. Om te zeggen, nou, het lijkt me verstandig dat, op, uh, dat, dat u ze op zondag de winkel open of dicht Maar dus dat, dat moeten met ze met echt. Maar waar ik wil even de weten over de over de leid. Leid. Of, er, of er een VVD-lijn is. Is er een VVD-lijn? Ja, ja, uiteraard. Ja, en wij hebben op, ze we hebben op, wij hebben op ah. alles een lijn. Uh, <laughs> en hier, en lijn. hier, en ja, hier ja, geldt ja. voor mij. Uh, en dit vind ik echt heel belangrijk. Kijk, Mensen die de hele week uh, hard werken en op zaterdag langs het uh, voetbalveld staan. Ik vind dat mensen in die situatie ook op zondag in staat moeten zijn... om uh, boodschappen te doen. En ik vind het tegelijkertijd van belang dat een ondernemer... zelf kan bepalen of hij zijn winkel wel of niet opengooit. Natuurlijk ja. ja, is het nu zo geregeld, dat is op zich prima... dat gemeenten kunnen zeggen. En dat is voor ruim dankzij, ik dacht een wetsvoorstel... van GroenLinks en D66 hadden ze aangenomen. Dat nu gemeenten uh, de bevoegdheid hebben... niet alleen als het een toeristisch centrum is... maar in het algemeen om dat te doen. We weten dat veel kleine ondernemers dit ook echt nodig hebben... met internet nu, dat het van groot belang is... Voor kleinere ondernemers dat dit gebeurt. En je ziet het nu in de dorpen en steden. Ik krijg een slecht gevoel als je door die winkelstraten loopt. Eh, dan zie je eh, lege winkelpanden. Eh, omdat het met de middenstand niet altijd goed gaat. En we moeten die winkeliers, meneer Van der Staaij, die moeten we helpen. Die moeten we niet tegenwerken. Dat is echt belangrijk. Maar die winkeliers zeggen dus juist, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, in meerderheid van ja. eigenlijk willen we dit helemaal niet op deze manier. En de werknemers zeggen ook vaak, ook die wel werken nu, van eigenlijk zou ik prettig vinden als dat niet wordt. En mijn probleem ja, en is, je ziet zelfs dat... nu, je ziet zelfs dat ze mensen uh, soms boetes krijgen, benen gedwongen worden om op zondag te gaan. Maar, maar, zo, maar daar dan, ben ik het met u eens. Oh, ik vind, maar de VVD zegt nu ook van, daar moeten we wat aan doen. Nou, wat ik vind is dit, als jij, als jij een winkel hebt in een winkelcentrum waar niets geregeld was, kun je niet via een boete af, opgelegd krijgen dat ineens alsnog, jij op zondag open moet. Daar ben ik tegen. Maar als jij een contract afsluit met een winkelcentrum als winkelier, waarin je weet, ik moet op zondag open, ja, dan moet je ook wel op zondag maar open. ik vind eigenlijk, ik vind, ze zelf, ik vind zelf dat je winkels. het zijn ondernemers en die kan, je moet je niet dwingen om een winkel op welk moment dan ook open te doen, daar moeten ondernemers vrij in zijn. Maar die vrijheid voor gemeenten en voor ondernemers, dat geeft de maximale vrijheid voor burgers in die gemeente. En ik denk dat dat is wat we allemaal willen. Eens. Bedanken deze drie heren en alle andere gasten voor hun aanwezigheid en voor het meedebatteren. Na half zeven hoort u meer over dit debat. Want Margie Fixe gaat nabeschouwen met haar gasten. Tot zover dus het Nieuws- en Co-verkiezingsdebat. Met erin een gave stelling van Rutte. Uh, Buma en Thieme fel over kippenstallen en er was een aanval van Kouzoe op Pechtold. verhalen, mooie idealen. En op het moment dat ik D66 zie in een college... ...dan zie ik een wereld van een verschil. Uh, even aan uw kant van de kloof blijven. Dan heb ik het recht om te zijn wie ik zijn. Wend dan maar aan. Ik ben ik en jij ben jij. Inderdaad, wend er maar aan. Versterken van de politie. De opkomst van grote kippenfabrieken. En. Hoe u ieder onderwerp altijd weer uit weet te brengen bij megastallen. Eén geruststelling dat megastallen worden nooit gestolen. Gezinnen, gezin. families, familie, familie. gezinnen. Er staan die mooie ja, dingen hier op tafel. Dit ja. zijn we volledig ja. met elkaar eens, dus, denk ja. ik. Wat ga ik aardig zeggen over de SP? Dit land is er voor de doeners. Het is een gave stelling. Niet voor de profiteurs. Dit is vintage. Huh? We hebben al een wet. Op zich ben ik het eens met Van de Staaij. Ik denk het verhaal klaar voor van een aantal set. Klopt. Als Mark Rutte aardig wordt, dan moet je er goed voor gaan zitten. Een heel fijne avond. Straks op deze zender, dus dit is de dag met meer over het debat. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.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 De hennep mag in die gemeente ook worden verkocht. En in de Thalys-trein van Frankrijk naar Nederland... is een grote vechtpartij geweest. Acht Britten zijn opgepakt bij aankomst op zijn Amsterdam Centraal. Zo'n twintig agenten stonden hen op te wachten op het perron. Behalve de vechtpartij hadden de Britten gerookt in de trein... en de toiletten vernield. Dan nu het weer met Peter kuipers Munnik. Het is van het, vanuit het zuiden gaan regenen. Die regen is inmiddels gevorderd tot Utrecht, Amsterdam zo'n beetje. En vanavond en vannacht dan trekt die regen noordwaarts over het land. In het zuiden wordt het vannacht dan alweer droog. En de temperatuur die loopt op vannacht. Van 5 tot 6 graden in het noorden van het land tot zo'n 8 of 9 graden als minimumtemperatuur in het zuiden. Ja, er komt zachte lucht onze kant op. En dat zorgt morgen voor hele hoge temperaturen. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden. Er komt niet door de zon. Die is er namelijk morgen bijna niet. Sterker nog, het regent eerst in de ochtend in het noorden van het land. En smiddag zijn er dan wat buien, vooral in het westen van het land en mogelijk ook in het midden. Ja, de wind die komt uit het zuiden. Die komt ook zondag uit het zuiden. Dus ook zondag is het zacht. Dan wordt het 14 graden. Het is eigenlijk de hele ochtend buiig. Smiddags wordt het dan van het zuiden uit droog. En ja, dat wisselende beeld, dat houden we ook in de nieuwe werkweek. Het is uh, af en toe zon, af en toe wat bewolking, af en toe een bui. Woensdag lijkt het droog te worden, maar dat is ook de Zachte dag van de week, dan wordt het een graad of 10. De verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. De avondspits lost nu bijna overal snel op. De regio Utrecht is nog wel een uitzondering. Daar hebben we nog wat problemen. Zoals op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Bunnik en Woerden 12 kilometer vierden. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een klein half uur daar. Ook richting het zuiden loopt het toch her en der vast. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg. 12 kilometer met 20 minuten op onthoud. Maar de vertraging is groter op de A27. Ongeveer een half uur. Tussen Everdingen en Gorkum, 16 kilometer. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Margtje Fiksen. Een hele goedenavond, fijn dat u luistert. Dit is de dag waarop de Amerikaanse president Donald Trump... een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangenomen. Wanneer de ontmoeting precies plaats gaat vinden is nog niet bekend. Onze commentator is Joram van Klaveren. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou ja, dat de aanpak van uh, Trump succesvol is. Om tien voor zeven, dan mag jij hem uitleggen waarom. En dit is de dag waarop er vanuit nieuwsport een groot verkiezingsdebat werd gehouden op NPO Radio 1. Vooral CDA-leider Buma kreeg het aan de stok... met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Maar Ik vind het zo moeilijk met u discussiëren... omdat u halverwege een zin inbreekt... nooit de ander laat uitspreken, vervolgens een tirade houdt. Ja, ik weet dat u heel graag mee te communiceert... maar gaat u nog gewoon zien op mijn vraag? Ja. Wij gaan uitgebreid terugblikken op dit debat in de Dit is de Dag Spinroom. Aan tafel eh, campagnestrateeg Kirsten Verdel. debatexpert expert Roderick van Grieken en een voormalig politicus Mark Verheijen. Wilt u nou meepraten op Twitter? Gebruik dan hashtag DIDD en meekijken. Dat kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Ik ga eerst naar Roderick van Grieken. Ja, want jij hebt natuurlijk genoten als debatliefhebber. Net. Nou, dat, dat valt een beetje tegen. Ik heb er niet heel erg van genoten. Er wordt Vertel. Wel, nou, ja, het is echt een, een, een, een debat tussen mensen waar ik niet op kan stemmen. En, en ze praten over dingen waar ze niet over gaan. Dat wordt wel vaker gezegd. Maar ik heb geprobeerd te luisteren naar dit debat. Als ik nou inwoner ben van Hilversum of van Amersfoort of van Tebergen. Um, dat werd veel genoemd, iets ja. Ben ik dan niet opgeschoten? Nou, volgens mij ben ik dat helemaal niet dus nee? dit, ja, dat, dat maakt het bij de, de, de definitie niet zo'n goed debat. Ik heb wel leuke quotes gehoord, dat is als liefhebber wel altijd weer leuk en dingen die goed voorbereid waren. Maar het doel van het ja. debat is mij als burger helpen om mijn keuze te maken op 21 maart. Ik ben niet geholpen. Nee, maar het is natuurlijk ook wel heel moeilijk, want ze kunnen het moeilijk over precies zeg maar alle thema's gaan hebben die in alle verschillende gemeentes misschien wel spelen. Dat, dat is helemaal waar. Er zijn maar... een paar grote thema's, daar kunnen zij best wel over praten toch? Nee, maar kijk, als we, als, we, als we landelijke verkiezingen hebben, dan gaan we ook niet gemeenteraadsleden of lijsttrekkers nee. van gemeentes met elkaar in het debat laten gaan. Dus mijn idee zou maar zijn. Er werd wel met lokale politici gepraat. Um... He, zie je dan verschil in, in kwaliteit, zeg maar... met landelijke politici die natuurlijk spindokters om zich heen hebben en dergelijke? Nou, dat vond, dat vond ik helemaal niet, nee. Want ik vond die, die lokale politici, die waren natuurlijk ook goed voorbereid. kregen ook niet zo heel veel tijd. Maar ik vond best dat ze, dat ze het er goed van afbrachten. Ook met dingen die ze goed hadden voorbereid. De een wat beter dan de ander. Maar het was niet zo dat ik dacht... dit is nou echt de Jupiler League ten opzichte van de eredivisie. Nee. Mark Verheijen, een um, beetje makkelijke vraag... maar toch, wie kwam er als beste uit de bus? Um, eigenlijk aansluitend bij Roderick. Ik vond de lokale politici heel praktisch. Uh, en dat is misschien ook wel de kracht van lokale partijen. Hè? Dat zij het niet politiseren. Niet onnodig van een ideologisch uh, sausje voorzien. Maar gewoon heel praktisch kijken. Wat gebeurt er nou? Wat heb ik ook nodig van Den Haag ja. om het goed te kunnen doen? Ja. Dus ik vond eigenlijk op één... Uh, laat ik even zeggen, de, uh, de lokale uh, partijen. En ik vond Kerstjan Zegers en de ChristenUnie heeft ook altijd wel een voordeel. Ja, uh, want? Dat zij heel precies weten waar hun kiezers zitten. Uh, ze hebben een hele specifieke groep kiezers, dus je kunt je boodschap ook veel beter richten. En ik vond Kerstjan Zegers ook weer heel rustig. Hm. En ik moet natuurlijk even met mijn partijkaart zeggen dat meneer Rutte het natuurlijk gewonnen heeft. Ja, maar. dat snap ik. Er <laughs> uh, uh, was natuurlijk ook iemand uit Venlo. Ja, voor ja. jou wel bekend, want ja. jij, jij bent, jij bent Fanlo, zullen we maar zeggen. Ik kom uit Fanlo, <laughs> ja, uh, ja, ik hoor inderdaad. Nou, maar vond je hem goed? Dat, uh, een keurige meneer is dat. Ik zal er niet op stemmen in Fanlo, maar... Uh, nee, maar hij VVD. Nee. nee. Uh, Kirsten Verdel, wanneer zat jij op het puntje van je stoel? Uh, niet, nee, nee, daarvoor weet je toch gewoon uh, te goed van tevoren al wat er ongeveer gezegd gaat worden. En ik, ik, ik deel het, uh, het, het gevoel van Roderick van ja, waar, waar zitten we nou eigenlijk naar te luisteren? Het zijn landelijke politici, terwijl het gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar het strategische punt voor veel van die met name landelijke partijen is natuurlijk dat heel veel mensen die bij de gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen, uh, helemaal niet weten wat de lokale partijen allemaal doen. En die, ja, die, die, die gaan stemmen op die landelijke partijen in feite. Dus eigenlijk gaan ze ook stemmen op landelijk beleid? Ja, en het zijn vaak proteststemmen. Ja. Dat zie je natuurlijk heel vaak... Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Maar de wat ik nou juist zo slecht vind is dat we door middel van dit soort debatten dat juist gaan voeden. Dus dan gaan we ja. juist de mensen maar als het zeg idee je dan, geven. van ja. goh, weet je wat, nou die Rutte vind ik wel goed. Nou, dan stem ik maar VVD. Terwijl ja. dat misschien voor jou lokaal Maar wat zou dan de gebruiken. oplossing zijn? Dan, jullie vinden eigenlijk, we moeten uh, de volgende keer uh, op NPO Radio 1 een, een debat organiseren met alleen maar lokale politici. Ja, maar dat werkt ook niet. Je hebt, die, je hebt die mix wel nodig. Want er zijn mensen die vinden juist interessant... Uh, wat er lokaal in hun eigen gemeente ja. gebeurt. Maar heel veel mensen volgen dat eerlijk gezegd niet zo goed. En er zijn mensen die volgen dat helemaal niet... hebben er ook geen interesse in, willen wel gaan stemmen... maar ja, die kijken dan eens gewoon naar wat ze landelijk vinden. Dus ja. die mix zoals het nu gedaan is, ja, is op zich wel logisch. Maar ja. dit is natuurlijk ook, er zit veel relatie tussen wat de landelijke overheid... voor een ruimte biedt, voor ja. een middelen biedt... en wat uh, lokale mensen doen. Maar ik vond sommige debatten, die gingen ook echt wel over... Van Wat krijg je nou als je dags lokaal VVD stemt? Ja. Uh, Rutte zegt, dan krijg je inderdaad een wethouder... die echt wil ingrijpen als iemand niet wil integreren. Of inderdaad bij een ander debat. Uh, als je inderdaad lokaal uh, op de ChristenUnie stemt... krijg je een wethouder die dit of dit kan doen. Dus daar proberen ze die slag te maken met de lokale politiek. Lukte niet altijd in het debat. Het ging natuurlijk toch weer heel vaak over de multinationals... over de markt, over dat soort zaken. Maar ze ja. proberen het af en toe nou, wel. We hebben een fragment erover. Uh, hè, als het gaat om landelijk uh, tegenover lokaal. Uh, want in het debat zijn lokale politica daar het volgende over. De, de landelijke overheid is heel consequent geweest in het overdragen van taken want ze hebben daar uh, gewoon stelselmatig vergeten de juiste portemonnee bij te geven. Nou ja, we kunnen het zeker efficiënter omdat je veel dichter bij je inwoners staat en ook veel beter weet waar de behoefte ligt. Uh, maar ja goed, er, er, zit, er hoeft maar iets te gebeuren of de regels worden weer aangepast. Als je als landelijke uh, overheid taken afstoot, dan moet je je er eigenlijk ook niet zoveel meer mee bemoeien. Ja, het is dus niet alleen zo dat die landelijke politici zich laten horen hè, bij dit soort verkiezingen... maar ze bemoeien zich ook met uh, taken die ze hebben afgestoten. Uh, Mark Verheijen, ja, toch VVD. Uh, VVD doet dat dus ook. Uh, iedereen in de Kamer doet dat. En, uh, heel van... irritant ja, voor jo die lokale politici. Joram van Klaveren zit hier samen in de Tweede Kamer. En je weet, als er iets speelt uh, ergens in een gemeente... en dat wordt groot, dat wordt landelijk opgepikt... dan hebben ze vaak de neiging in de Tweede Kamer... om toch inderdaad te zeggen, dat kan niet. Dat mag nooit meer gebeuren. En bijvoorbeeld Lilian Marijnissen net in het debat... gaf heel duidelijk aan van, ja, uh, de, over de zorg. Nou, we moeten dat inkaderen, we moeten een minimum stellen... we moeten meer regels stellen... want er mogen geen verschillen tussen gemeenten zijn. En ik vind juist... De kracht van lokale democratie en ook van zo'n verkiezing lokaal is dat er verschillen ja. zijn. Dat je ja. in de ene gemeente een andere raad hebt, dus ook anders uh, ja. de zorg En dan en dat soort werd dingen. er dus ook gezegd, dan, ja, dan, dan scheelt het dus... als je tien kilometer verderop woont. Ja, nee, heeft dan het heeft ook iets oneerlijks. Het he? heeft niks oneerlijks, dat is lokale democratie. Als jij een raad uh, kiest waarin GroenLinks de grootste is... Ja, ja, dan, dan moet je het niet je gek vinden als je een grote rekening... op de deurmat krijgt voor je vergroening van je woning... en inderdaad iedereen gratis uitkeringen. uitkering Om mij even wat te noemen he, als VVD ja. Ja, Naast jou inderdaad Joram van Klaveren, je noemde hem al. Uh, hoe belangrijk, he? andersom geredeneerd... is nou zo'n lokale uitslag straks voor een... Haagse fractie. Nou ja, ook heel erg belangrijk natuurlijk. Omdat je natuurlijk je lijntjes met het landelijke. En dat is toch de eerste laag. Hè, de gemeente waar mensen geconfronteerd worden met de politiek. Euh, ook goed moet hebben. Dus als jij op lokaal niveau een, een, een rommeltje van maakt. Dan is de kans dat mensen landelijk op jou gaan stemmen. Natuurlijk ook wat minder groot. Hoewel het natuurlijk ook zo is dat uiteindelijk, wat, wat al eerder gesteld werd... het beeld uh, wat veel mensen van de politiek hebben... bepaald wordt door de, door de landelijke lijnen, door de gezichten die ja. mensen kennen. En dat ja. beeld is Kirsten. wat juist de landelijke politiek er vaak een rommeltje van maakt. En dat verrijkt ja, natuurlijk ook weer deels de opkomst ja. van steeds meer lokale ja. partijen. Ja. Ja. Nou Kirsten, nu Zeker. je toch aan het woord bent... Uh, we gaan een aantal fragmenten van het debat analyseren. Jullie mochten er een aantal uitkiezen. Um, het ging heel veel over identiteit en integratie. En Kirsten, jij hebt bijvoorbeeld een fragment van Rutte uitgekozen... Mensen met een, die uit het buitenland zijn gekomen, die niet integreren. Die als het ware een stukje buitenland hier in Nederland vormen. En ik vind het ingewikkeld, of eigenlijk niet acceptabel... dat wij dan aan hardwerkende Nederlanders vragen... om voor deze groep ook de uitkering op te hoesten. Uh, mijn stelling zou zijn... Uh, dit land is er voor de doeners, niet voor de profiteurs. En dat principe moeten we weer centraal stellen. Nou, dat ene zinnetje, dat ging jij leuk mee. Bijna zingen. Ja, het die land is er vindt. voor de doeners... en ja. niet voor de profiteurs. Uh, waarom dit fragment? Nou, niet eens zozeer vanwege wat Rutte zei, maar meer de reactie van Klaver daarop. Oh, nou, die, die hebben we ook. Ja, Laten we meteen even reageren. Is dat, ik we juist in de... verzoek is dat u zei. Geef mij het nummer van die wethouders. Zij geef me de namen. Dan ga ik erachteraan. Dit zijn gemeenteraadsverkiezingen. Hmm. En je moet dit overlaten aan de gemeente. Zeker. De staat, er is al een wet en het kan. En wat u nu lijkt voor te stellen, is te zeggen. we gaan nu nog een wet. we gaan het nog strenger opleggen vanuit Den Haag. En dan zou ik nee. tegen zijn. Want het moet bij de lokale maar dat overheden. Is, dat dat is, dat is ik is, wat, dus wat gaat u doen? U stelt dit voor, maar wat moet u veranderen Ja, Ja, wat gaat u veranderen? Dat kwam meerdere malen terug. Uh, Rutte heeft echt van tevoren bedacht van ja, weet je, we moeten hard zijn tegen uh, mensen die in de bijstand zitten en niet willen integreren, maar. Een duidelijk concreet voorstel erbij was er niet. En Klaver pareerde dat heel sterk door te zeggen: van ja, oké, okay, maar we hebben al wetgeving die dat mogelijk maakt. Gemeenten moeten dat dus gewoon uitvoeren. Uh, dus wat wilt u nou precies concreet voorstellen? En er kwam eigenlijk geen antwoord op. En dat is uh, vrij zeldzaam. Rutte heeft altijd overal ja. een antwoord op. En dat vond ik nu heel zwak. Ja, van Gieken, is dan uh, Rutte zo zwak in dit debat? Of is Klaver zo sterk? Nou, ik vond in uh, dit fragment, vond ik Klaver heel sterk. Omdat hij uh, wat hij doet, en volgens mij is dat ook goed voorbereid. Is dat hey, Rutte zit er nu acht jaar. We hebben allemaal toch een beetje het gevoel bij Rutte: dat stond het een beetje glibberig. En hij heeft altijd nog wel een beetje de gunfactor. Maar hij, nou ja, iedere politicus heeft een, een beperkte houdbaarheidsdatum. En ik vind dat Klaver hier heel mooi daaraan, aan het, aan het zaag is. Door te zeggen: Nou, meneer Rutte, nou, dit is nu precies Rutte wat we nu zien. Ja, en, maar weet, weet je wat, ik en, deed, hè? Op een gegeven moment liet Klaver liet midden in een zin dit hier stil te vallen. En een zucht kwam er. En toen zei hij van. Ja, ik heb u hoog zitten, maar u zit te lang in het ja. torentje... uw blik op de werkelijkheid ja. is vervreemd. Hij zei vervreemd, dat is natuurlijk een kromme zin... maar die had hij gewoon voorbereid... maar die zat niet meer helemaal goed in zijn hoofd, denk ik. Maar ja. het was echt een aanval daarop, ja. Maar op een hele slimme manier, ja. dus op een sympathieke manier... dat is ook een beetje de stijl van Klaveren, maar aanvallen... waar ik Van Rutte weer van kan genieten dan... is hoe hij vervolgens, dan gaat hij een complimentje uitdelen... en dan zegt hij van, goh, hoe dat nu... Uh, uh, dat ging over een onderwerp, uh, onderwerp over die zondagsluiting. Dan zegt hij, ja, dat is een wetsvoorstel geweest van uw partij. En D66 al een heel goed voorstel was waarom hij dat geregeld heeft. Dus dan, ja, dan hij weer zit hij als een hè? Ja, he? als een paardfamilie ja. hij weer cadeautjes ja. uitdelen. Nou, dat eigenlijk vond ik dat van het hele debat het, het, het leukste blokje. Toen zat je even op een puntje van ja. je stoel, toch wel. Uh, Mark Verheijen, jij hebt een fragment uit het debat tussen Koezel uh, tegenover uh, Pechtot uitgekozen. Wat ik altijd zo jammer vind, is dat we uh, een D66 hebben in verkiezingstijd of een D66 in de oppositie. En op het moment dat ik D66 zie in een college van burgemeester en wethouders en een D66 hier in de regering, dan zie ik een wereld van een verschil. Uh, dan en wat zie is dat ik dat, verschil dan? Dat, dat die theorie en de praktijk verder uit elkaar lopen. Nou, ik zie bijvoorbeeld dat we uh, hier in de Tweede Kamer uh, waar het gaat om de, om, om de afschaffing van het referendum, oh. om de sleepwet, allerlei zaken, kroonjuwelen... van de van, van echt lokale zaken. Van, van. Ja, wat vond je hiervan? Vond je nou, nou juist goed of juist slecht, vroeg ik me af? Um, <coughs> nou, twee dingen. Je ziet natuurlijk dat Kuzu uh, gewoon het hele leven op het algemene politieke uh, spel pakt. Hè. Gewoon even de Haagse bubbel uh, discussies. Maar je ziet dat hij wel. Uh, Pechtel natuurlijk aanvalt, waar het deze gemeenteraadsverkiezingen heel spannend wordt voor D66. Ik denk dat ze ja. doodsbang zijn voor deze verkiezingen. Ze zijn een aantal... nou ja, en hij noemde iets wat we vaak niet weten, dat ze dus blijkbaar lokaal heel anders opereren op het moment dat ze in die, in die raad zitten, nou, ze of, zitten of als ze wethouder daar zitten. Vier jaar geleden zijn ze in een aantal gemeenten de grootste geworden, bijvoorbeeld in Amsterdam voor de eerste keer uh, in, in, in uh, uh, Den Haag, en daar waren ze heel trots op vier jaar geleden. En je ziet nu, Pechtelt leidt nu aan het regeren, dus hij uh, met het referendum, met de sleep Wet, uh, met allerlei andere zaken. Dus hij moet het nu ook uh, lokaal. Uh, gaan vertalen. Uh, vier jaar lang zijn ze lokaal in de lead geweest en ze worden daar nu waarschijnlijk zowel lokaal als landelijk afgerekend. afgerekend. Dus ik denk dat D66 wel angstig naar deze verkiezingen kijkt. En Koozu pakt hier, en hij ja. doet het gewoon even vanuit de Haagse bubbel, hè? dus niet iets met de gemeente, maar hij pakt hier Pechtold wel waar het pijn doet en dat zullen we de komende tien dagen tot de verkiezingen nog vaker horen. Ja. Um, Roderick, je die probeerde zich ook te focussen op uh, lokale thema's. Ik heb in Rotterdam Dennis ontmoet. Die beheert daar de speeltuin in de Nieuw-Westen. Je kent, kent hem, maar hij is ook wel eens een tubber. Is... Maar die zorgt, die zorgt dat de kinderen daar veilig kunnen spelen. Uh, de buurt is heel blij met hem, de kinderen zijn dol op hem. Alleen. Als je ervoor zou kiezen, dan kun je heel veel banen creëren, door de overheid gekeerde banen. Voor concierges, voor klasassistenten. voor speeltuinbeheerders. En dan wordt het veiliger, zeg ik tegen de buurman, maar het wordt ook leuker. En het betekent ook dat een grote groep mensen die nu, ondanks de betere economie nog niet aan het werk is, s'avonds thuis komt van een betaalde baan. Ja. Ik vind dat dus zo doorzichtig als ze met zo'n voorbeeld komen. Want dat hebben we toch ooit. Dat de luisteraars dit niet weten? Van ja, dat is goed dat je dan met iemand komt die je hebt gesproken. Dat is precies waarom ik het heb uitgekozen, omdat je. Dit is echt een beetje een trend in campagnestrategie geweest, Een debatstrategie. Dat begon heel erg in Amerika, waarin ook is gewoon een oude retorische les dat je. Ja, de Zo De Ja, de Je overtuigt door iets concreet te maken. En dat werd daarin gezet. Dat op een gegeven moment is dat naar Nederland gekomen en ik denk dat het, dat het in 2010 was, dan kon je geen verkiezingsdebat meer kijken... of werkelijk om de minuut had iemand, had Piet of Truus of, uh, of, of Henk en Ingrid... was die tegengekomen. Maar dat heeft het doel totaal voorbij geschoten. En nu is dat helemaal weg. En nu is het zelfs zo ver dat als Asher met, met Dennis komt... Dat in één keer de hele zaal dubbel ligt van het ja. lachen. Niemand ook meer een voorbeeld durft te noemen. En die door Joost Vullings nog drie keer Dennis in de schoenen geschoven krijgt. Totdat het is gewoon een, een, een, een ja, het, het is alsof je nu gaat communiceren met een fax. Nee. Uh, en dan gaat ook iedereen je gek aankijken. En dat gebeurt hier als je nu eens met Dennis komt. Ja, dit dus is op... mode. Ook in dat debatteren. Ja, het was debatteren. een, een, een geweest. Toch die, die... sprak ik Dennis net ja. even aan de telefoon. En vond het wel fijn, fijn dat hij genoemd was. Ja, maar. Joram, kan het echt niet meer, hè, die voorbeelden? In jouw tijd kon dat nog. Ja, volgens mij was het de PVV die je met Henk in ingekomen. Ik wou net zeggen dat Henk en in Ingrid, Dat heb jij zelf vast ook wel eens moeten. Ik, aankopen. Heb, ik, ik heb Henk wel eens genoemd. Ja? Maar die was ook heel krachtig toen. Uh, die is ja, dus het was perfect. gewoon eigenlijk. Het was een vertaling zeg maar, naar de, de gewone man. Inderdaad, Joe de Plummer, werd net even genoemd in Amerika. Uh, dat, en het was toen ook nog relatief nieuw, hè? Het was heel, het was heel stevig zou zal ik een beetje afzetten. Hè? De, de meer populistische tussen partijen tegenover de elite. En dan kom je natuurlijk met Henk en Ingrid. Maar ja. over populisme gesproken. Dan, in dit blokje zat nog iets anders. Uh, want het was uh, ook heel erg CDA tegen uh, Partij van de Arbeid uh, uh, hierbij. En uh, Buma die probeerde heel erg te poneren dat CDA staat voor veiligheid. Uh, dus dat was die heel erg aan het pushen. Uh, maar hij had ook, ook net als met Rutte niet echt een concreet voorstel hierbij. En daar ging hij een beetje op nat, vond ik. Want je ja, uh, zei ook gewoon van ja, het is doodleuk dat je nu zegt... dat uh, veiligheid zo belangrijk is en dat agenten zo belangrijk zijn. Maar ja, dit kabinet geeft geld aan multinationals en niet aan agenten. En toen uh, maakte Buma tot twee keer toe een uh, beetje gekke opmerking. Want nou ja, uh, hij is dus voor agenten, maar dan zei hij van ja, de politie verdient al een goed salaris... En dan hoorde hij zichzelf dat waarschijnlijk zeggen... en dan vulde hij aan, ja, maar er is natuurlijk ook wel ruimte voor loonsverhoging. En later zei hij van, ja, nee, wat agenten nu vooral willen uit Den Haag is steun... Oh ja, nee, ja, uh, nee, ook wel geld natuurlijk. Je, het was ging niet lekker. Nee, het ging niet lekker. Het was onduidelijk wat ze, wat hij nou dan ja. per se wilde veranderen. Ja. Belangrijk. Gemaakt. Ja, het ja. Was nou, gemaakt. Dat veiligheidsthema dat dat wordt CDA Markvrij. echt landelijk. Wordt word, nou, het wordt landelijk ook een beetje uitgerold. Ik, ik, leid ook een aantal verkiezingsdebatten in het land. Uh, ik was toevallig van de week in Scherpenzeel. Daar sprak en, jij in Scherpenzeel? Ja. Ja. In Scherpenzeel was het CDA vol op de veiligheid aan het slaan. Ja. Toen had ik ook ja. een, ik een beetje waarom. Toen had ik ook het gevoel van joh, is dit nou, is dit nu het thema? En Marianne moment? Thieme was wel briljant dat ze zelfs dat weer wist te... Ja. Um, om te bouwen naar ja. megastallen, naar de bio-industrie. Dat is ja. wel heel creatief Want in Tubbergen, de veiligste plaats, was het heel onveilig. was de onvarend. luchtkwaliteit en, ja. vanwege meer de meer dood aan de gevolgen van fijnstof door megastallen... Ja. dan door terroristische aanslagen. Ja. Daar hebben ze nog gelijk in ook. In nou. wel, ja. We hebben het over belangrijke thema's. Uh, een belangrijk thema in de aanloop naar en tijdens het debat... was het afzeggen van Wilders en Baudet. Vroeger had je dan alleen Wilders die afzegt, maar nu ook Baudet. een commentator... Joram van Klaveren, jouw vraag natuurlijk... ging dat ten koste van het debat? Ja, dat denk ik wel. Ik wil het dus natuurlijk toch altijd uh, los van het feit dat, dat ik het uh, jammer vind. Want je krijgt ook een beetje een gecastreerd debat. Hè, want het is toch een aanzienlijk deel van de kiezers die uh, gestemd hebben op de PVV. En ook uh, wellicht bij de aankomende verkiezingen op Forum voor Democratie. Dus die, die, die stem wordt niet gehoord. En dat, dat, doet wel, denk ik, uh, ja, dat doet wel iets met het debat. En dat is denk ik heel erg jammer. Ja. Alexander Pechtot zei er vanmiddag dit over. Ja, en hij mocht zelf ook een stelling aanleveren. Dus dat, dat had gekund. Uh, ik loop nu tien jaar in Den Haag. Ik heb het met de heer Wilders wel eens meegemaakt dat hij niet komt. Die komt vandaag ook niet. En nu de heer Baudet. Dat is jammer, want onze kiezers uh, hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar ik vind dat je door te debatteren argumenten uitwisselt. En kiezers hebben het recht om daarna te luisteren en een eigen mening te vormen. Ja, is het een truc? Nou, om niet te komen opdagen. Ja? Nou, ik, in dit geval vind ik er twee dingen over. Allereerst vind ik dat politicus moet bij, bij debatten altijd verschijnen. Uh, ik vond wel de Waarom? stem. Nou, omdat je eigenlijk een beetje wat je horen aangeeft. Je ontneemt eigenlijk mij als kiezer de kans om, om een goede vergelijking te kunnen maken. Nou, de, de vorige was... keer was het niet echt een succes. Hè? Toen tuimelden ze zo een beetje over het podium bij het vorige debat. Ja, dat, ja, dat is de, de, de, de moeilijkheid van ons bestel. Dat je zoveel partijen hebt zitten. Maar A, ik vind dat je er wel moet zijn als politicus. Ik vond wel die stelling die Pechtold had gekozen. Iets van, hè, daar moet niet racistische partijen hebben geen plek in Nederland. Of iets in die trant. Mm. Dat is ook gewoon een waardeloze stelling. Want a is iedereen het daarmee eens. Je schuift daarbij toch eh, in ja. dit geval vorm van democratie iets in de schoenen. Terwijl je dit niet rechtstreeks benoemt. Neem dan de stelling ik vind dat vorm van democratie demo, eh, ja. een racistische partij is. Dan heb je een ver debat. Maar door er zo tegenaan te schurken iedere keer... en, de, en het niet rechtstreeks uit te spreken... maar het een beetje half te doen, is ook niet ver. Kirsten Verdel? De kunst in een debat is natuurlijk, zeker voor politici... om zo snel mogelijk je eigen standpunt te verkondigen. Dus je kunt hier in dit geval... Hij had hier gewoon doen. een, nou, je een kan draai aan doen. kunnen geven. Ja, je kan dus opzeggen van nou, ik blijf ja. weg... want ik word gewoon onterecht aangevallen. En wat ik ook zeg, dat komt toch niet meer goed. Het is een beetje dat voorbeeld van uh, dat je tegen een politicus zegt... Van, klopt het dat u van kinderporno houdt? Mm -hmm. Wat je ook zegt, je, je wordt ineens geafd associeert met, weet je wel. Ja. Uh, en het andere wat je kunt doen, is zeggen van... oké, okay, ik ben zo goed, ik sta hierboven, ik ga wel het debat aan... en ik zorg gewoon dat mijn standpunt goed naar voren komt. En ja. dat kan, uh, daar kun je ook allerlei trucjes voor gebruiken. Ik bedoel, Iemand als Balkender was er altijd heel goed in... door te zeggen van, op welke vraag er ook werd gesteld van... ja, als u bedoelt ja. dat... en dan zat hij binnen één zin weer ja. op zijn eigen punt. En dat durven ze niet aan. Of ze vinden het niet interessant genoeg... omdat ze denken van ja, mijn achterban luistert toch niet. Ja. Maar, maar, maar dat, uiteindelijk de afweging is geweest... De voor van democratie, ik krijg meer media-aandacht door niet te komen nou, er wel te staan. Ja, dus het als wordt als wel laatste. beloond. Het is natuurlijk gewoon een truc uit de trucendoos, uh, maar het wordt wel beloond, want ze hebben er media-aandacht mee gekregen. Misschien nog meer als luisteraars vandaag. Uh, zonder, daar, nee, uh, dat is vast niet. zonder daar aan te twijfelen. maar En ze, de eerste drie minuten van het debat ging het toch over uh, Baudet, Uiteraard. dat ja. hij er niet was. En dat ja. was niet positief voor hem, ja. maar het ging wel over hem. Ja, heel, Ik, heel kort, Johan. Ja, het punt is natuurlijk ook nog wel. Ik kan me ook wel enigszins voorstellen dat je op een gegeven moment heel erg moe wordt en misschien ook echt bezorgd. Hè? Want er, er zijn inderdaad gewoon incidenten geweest van heel extreem Figuren, die muren beklarren die mensen bedreigen, die. Nou vandaag hebben we het nog gezien hè, die, die spullen gooien op uh, bijvoorbeeld. Dus geen ze werelders. worden ook gewoon voorzichtig. Ja, natuurlijk. Ja, zou ik ook. Ja. Mag ik jullie danken voor het commentaar. We gaan uh, blijven zitten, hè, want we gaan uh, we gaan vooral door. <middels> Dit is de dag waarop de vertrekkend schipholbaas Jos Nijhuis... de wind van voren krijgt na een onhandige uitspraak van hem... dat zijn opvolger zeker een man zal zijn. Minister van Huizen van Infrastructuur haalt hard naar hem uit. Totale flauwekul dat er, omdat er al twee vrouwen zijn... dat er geen vrouwen meer bij zouden mogen. Ik vind dat echt, nou ja, net met gisteren Internationale Vrouwendag... vind ik het echt een, een statement. Ja. En dit is de dag waarop is aangekondigd dat president Trump en Kim Jong-un in gesprek gaan op verzoek van de Noord-Koreaanse leider zelf. Belangrijk onderwerp zal dan de mogelijkheid van nucleaire ontwapening zijn. Trump ziet de uitnodiging als een positieve stap voor beide landen. I think that their statement and the statements coming out of South Korea and North Korea have been very positive. That would be a great thing for the world. Great thing for the world. So we'll see how it all comes about. Okay? Wanneer de ontmoeting plaatsvindt is nog niet bekend... maar het feit dat ze van plan zijn om te gaan koffie drinken is al historisch. Uh, commentator Joram van Klaveren, we hoorden je al. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou ja, dat de aanpak van uh, Trump succesvol is. Ja, daar werd een tijdje geleden toch heel anders over gedacht, Joram. Ja, ja, of uh, dacht jij dat altijd al? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook geen, geen fan van, van Trump, maar dat heeft een aantal andere redenen. Alleen, ja, hij wordt vaak afgeschilderd als, als gevaarlijk, als een gek, maar bovendien eigenlijk vooral als incapabel. En uh, ja, er valt, uh, wat ik net al aangaf voor een hele hoop kritiek best wat te zeggen. Alleen als iemand wat goeds doet en uh, toch succes boekt, en dat, uh, dat is in dit geval uh, zo, dan mag dat ook genoemd worden, zeker op het gebied van uh, internationale veiligheid. Ja, um, Kirsten, uh, uh, ook aan tafel, Kirsten Verdel, Amerika kenner. Ben je het eens met Joren van Klaveren? Nou, er wordt nogal verschillend gekeken naar de, deze uitnodiging van Kim Jong-un. Uh, aanhangers van Trump uh, die zien het als iets heel positiefs. Van kijk eens wat hij voor elkaar krijgt, dat ze met elkaar in gesprek gaan. Uh, maar tegenstanders zeggen van ja, nee, Kim Jong-un nodigt hem heus niet uit. Uh, uh, om, om daadwerkelijk uh, zichzelf te laten ontwapenen. Nee, hij doet het juist om te laten zien... dat zijn investeringen in nucleaire uh, capaciteit... Uh, Amerika heeft gedwongen om hem te behandelen als zijnde gelijkwaardig. Dus uh, Trump komt nooit met uh, iets serieus naar huis. Het heeft geen zin. Je kan al koffie drinken, maar er gebeurt nou, veel Nou, Sterker nog, er wordt ook gezegd, het kan zelfs nog uh, zijn... dat het gesprek komt ergens in mei, dat het uitstel is... zodat de nucleaire capaciteit die ze aan het opbouwen zijn... ook daadwerkelijk gerealiseerd ja. kan worden dat, zonder dat Amerika ingrijpt. Ja, ja. Joram verklaven? Nou ja, kijk, je ziet gewoon dat uh, veel uh, de, de beetje de dus meer softe politieke insteek die je gewoon uh, op een aantal thema's uh, merkte. Ook de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij Obama, als het ging om bijvoorbeeld Noord-Korea, maar daarvoor natuurlijk ook Bush, Clint en andere Bush. Uh, dat heeft uiteindelijk uh, tot niets geleid, want je ziet nu inderdaad dat Noord-Korea's inderdaad kernwapens heeft en uh, waarschijnlijk meer dan één. Uh, dus, dus dat er een andere aanpak komt, het is helemaal niet verkeerd. En dit is natuurlijk een hele stevige aanpak geweest. Die economische sancties zijn zo extreem opgevoerd dat Noord-Korea vrij weinig meer kan. Het werd zelfs vanuit het regime zelf aangegeven... dat het bijna ondoenlijk was. Nou ja, dat in combinatie met die militaire dreiging, die er natuurlijk ook is, heeft toch geresulteerd ja. uiteindelijk dat ze aan de onderhandelingstafel zijn gekomen. Ja. En het is uiteindelijk Noord-Korea geweest die daarom ja. vroeg. Niet andersom. Ik ja, ja, bedoel, beter is het niet bereikt in het verleden, Keersen. Nee, zeker niet. Daarom zeg ik ook, er zijn dus echt twee duidelijk verschillende standpunten. Maar ja. Ja, door zeg maar, Korea-kennis wordt wel gezegd: van ja, dit is gewoon een truc van Noord-Korea. En je laat je voor het karretje spannen ja. en je komt er met niks serieus vandaan. Maar dat kunnen we afwachten. Mark Heij, hoe kijk jij ernaar? Hey, ik ben het met Joram van Klaver eens. Uh, Trump, je kunt er heel veel kritiek op hebben, en die is allemaal terecht. Maar op gebied en zeker op Noord-Korea... denk ik dat hij wel door gewoon heel stevig op te treden... Uh, op dit moment meer bereikt heeft dan Obama. Of het inderdaad duurzaam is, of het op lange termijn uh, resultaat oplevert. Maar er zit wel eindelijk enige beweging daarin. En ja. dat is niet omdat hij meteen gebogen heeft, maar omdat hij gewoon heel hard zich heeft opgesteld. Ja, nu zie ik Roderick van Grieken knikken, maar ik weet toch niet, ben jij het er nu mee eens? Vind jij nou, ook dat hij toch ik, wel ik, goed uh, bezig bij, bij is? Bij mij doet het beeld op dat als je deze twee mannen aan één tafel zet, oh, en, en als er één... Dan wordt geen kopje thee. En en je een hele sterke dren, nou, als één dreigt te moeten weglopen met het idee dat hij wellicht de verliezer is, dan hebben we een echt probleem. Ja, maar dus ik, op een of andere manier heb ik liever dat deze mannen elkaar van een paar duizend kilometer <laughs> afstand bekogelen, ja, dan dat ze samen aan één tafel ja. zitten en dat er één weer het vliegtuig in terug moet met het gevoel misschien ben ik te verliezen, want dan, dan hoop ik toch echt dat het systeem vertegenwoordigt. Ja, maar of zijn het mannen van dezelfde nou ja, geest, statuur die er samen wel uitkomen om allebei als winnaar, ik bedoel dat ze een soort plan Ze zullen in ieder geval maken. zeggen dat ze allebei winnaar zijn. Ja. Nou, Kim ja, um heeft ook. gewoon de minste kaarten in hand, de slechtste kaart in zijn hand. Uh, hij, uiteindelijk verliest hij dat spel, uh, wat Rodrik dan, uh, ja. dan zegt, uh, van ja. weglopen. Dus uh, ik denk, ik, ik geef hem nog heel Veel even het voordeel van de twijfel op dit punt. Oké, okay, dankjewel. Ja. Het is geen weekend voordat Rickert Zuiderveld gesproken heeft en hij heeft een bank opgericht. Soms denk ik bij het nieuws dat het niet waar is. En ditmaal van mijn eigen ING. Daar denkt men nu opeens van hoppakee, zo'n 3 miljoen is wel een mooi salaris. Zo worden wij genomen door de bank die toch al niet zo gul is met zijn rente. Daar gaan ze, onze zuur verdiende centen. Ik denk dat ik er nu maar voor bedank. Kom, beste mensen, spaarders, winkeliers. Verlaat de ING en sluit u aan. Beleg uw geld bij Zuiderveld Bankiers. <hijst> Het lijkt me sowieso een leuke baan. En ik hoef echt geen zak met drie miljoen. Voor twee wil ik het wel een jaartje doen. Heel duidelijk. En dankjewel je Rickert. En ik dank de andere gasten. Kirsten Verdel, Roderick van Grieken, Mark Verheijen... en commentator Joram van Klaveren. Straks in Bureau Buitenland het vierde en laatste deel... van de Rusland-serie De Dacia. En straks om half acht dan zijn wij er weer... met Langste Lijn en Omstreken... met daarin het WK Allround schaatsen. Helemaal live vanaf de koelste baan. Dag, dag. NTO Radio 1.